2 uur. De Radio1 Sportzomer. Gouvert van Brakel en Jeroen Thompors. Goedemiddag in het Mediaforum zometeen Max van Wezel en Auke Kok, journalisten van professie. En we blijven op de hoogte van het NK wielrennen bij de vrouwen. Het nieuws met Mark Visser.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 Er is de afgelopen weken een ware run ontstaan op zuinige lease-auto's. Dat zeggen leasemaatschappijen. Per 1 juli gaat de bijtelling op de meeste soorten zuinige auto's omhoog. Mensen die van plan zijn binnenkort een auto te leasen... hakken eerder de knoop door om nog te kunnen profiteren van de lagere bijtelling. Ook bij de autofabrikanten komen meer bestellingen binnen. De bijtelling op sommige modellen gaat volgende week omhoog. Van 14% procent naar 20% procent, en bij anderen van 20% naar 25%. Procent. Groninger is miljonair geworden, alleen weet hij het zelf nog niet. Op 10 juni woont iemand die in Groningen een staatslocht kocht 3,2 miljoen euro. Maar hij of zij heeft zich nog niet gemeld. Volgens de staatsloterij gebeurt het wel vaker dat het even duurt, maar dat gebeurt het zelden bij zulke miljoenenbedragen.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 Aan Wb verkeersinformatie door werkzaamheden staan er files op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Venendal West en Maarsbergen 2 kilometer en op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Tiel West en Tiel 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De start van een serie gesprekken over het wezen van de verzorgingstaat. Het Filosofisch Quintet, morgen, tien over twaalf, bij Human op Nederland 1. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag, met Max van Wezel en Auke Kok praten we over de partijen... die zich opmaken voor de verkiezingen in september. En het zal u niet verbazen... Ook praten we over voetbal. Eerst naar Den Haag, want ook de VVD heeft een partijcongres. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. VVD op dit moment bijeen in Den Haag, zoals ik al zei. Wilma Borgman is erbij. Wilma, het is uh, niet het echte verkiezingscongres. Dat horen we al eerder. Maar er wordt wel uh, uh, vandaag aan het uh, verkiezingsprogramma uh, gewerkt. Althans, het wordt bekendgemaakt, het programma. Nee, dat is nog niet het geval, oh. hoor. Nee, um, dat heeft D66 vandaag wel gedaan. Uh, het is zo dat de VVD vandaag aan zijn leden voorlegt... wat zij graag zouden willen opgenomen zien in dat uh, verkiezingsprogramma. Daar kiest de VVD toch een wat andere lijn dan, uh, dan de andere grote partijen. Eigenlijk zou de VVD op 29 mei het concept verkiezingsprogramma presenteren... maar dat is uitgesteld. Um, en de reden daarvan, uh, het heeft alles te maken met de CPB-cijfers... die vorige week kwamen. Um, kijk, de VVD wil zich graag profileren als partij. Uh, van de financiële degelijkheid. En dan is het een beetje slordig... als um, uh, blijkt dat er nog een aanpassing nodig zou zijn... als uh, die uh, CPB-cijfers er eenmaal liggen. Dat, dat risico willen ze vermijden. Dus dan komen ze liever wat later met, uh, met uh, het verkiezingsprogramma. Pas op 6 juli is de bedoeling. Presenteren ze het concept verkiezingsprogramma. Okay. En dan is er op 25 augustus het congres... dat de andere partijen volgende week hebben. Nou Ik hoor bijna niet bij jou dat er überhaupt mensen op bezoek zijn op dat congres. Het is absoluut stil om je Nou, in... dat, dat komt omdat ik in een wandelgang sta van ja. het, uh, forum, het World Forum in Den Haag. En binnen in die grote zaal, daar zitten wel een heleboel VVD'ers. Ja. Maar die luisteren nu uh, behoorlijk aandachtig, denk ik. Want ik hoor ze namelijk ook niet. Uh, die, die luisteren nu naar uh, de partijvoorzitter Ben Korthals. Dus vandaar dat het hier wat stil is. Oké, okay, uh, en er komt ook nog natuurlijk een speech van Mark Rutte. Die kan niet ontbreken. Zeker. Maar ja, wat wordt Zeker. er dan van hem verwacht? Nou ja, Rutte heeft wel een probleempje, want de campagne die hij moet voeren in de aanloop naar, 2000, naar de verkiezingen van 12 september is toch wat anders dan in 2010, want toen was Rutte de uitdager, toen stond de VVD tegenover het kabinet van Bos en Balkenende, um, en toen was het ook niet al te ingewikkeld voor de VVD om een profiel op te bouwen als dat krachtig opruimer, dat krachtig aanpakker van de economische crisis. Nou, in het licht van de huidige economische situatie, hè, na anderhalf jaar kabinet Rutte, is dat een wat ingewikkeld profiel. Um, je ziet dat Rutte nu. Nu in het defensief zit over het vijfpartijenakkoord bijvoorbeeld. Die belastingverhogingen die daarin staan vinden ze hier heel vervelend. Hij zit in het defensief over het Europa-standpunt. Wordt uitgedaagd door Roemer, ook door Samson... en ook door zijn oude vrienden bij het CDA, door Sibrand van Haarsma-Buma. Daar moet een antwoord op komen op die uitdagingen, en wel snel... Dus ik verwacht toch wel dat, uh, dat dat vanmiddag zal gebeuren. Hoewel de VVD zelf het liefst een korte campagne zou hebben. Um, dezelfde campagne pas aftrapt op 25 augustus op dat congres waar ik het net over had. Rutte zal toch vanmiddag naar mijn idee um, de toon moeten zetten voor de campagne. Ik ben heel benieuwd. Dat gaat vanaf half drie gebeuren en dat is rechtstreeks te volgen op uh, Radio 1. Oké, okay, Wilma Borgman, dankjewel. Maar niet integraal neem ik aan, hè? Dat gaan we niet doen. Ik weet het niet. Nee, nee. we gaan de leukste stukjes daarvan nou, uitzetten nou, Govert. Gelukkig. Oh, nou okay. ja, ik, bedoel, ik, ik hoor hem graag, maar dan in <laughs> samengevatte vorm, hè. Want uh, Gio je dienst zit op het Vinkentouw natuurlijk. Die wil graag weten uh, wat gaat er met Marianne Vos en haar collega's gebeuren op het NK wielrennen. Gio. Goeie vraag. Uh, want uh, inderdaad, je. dat is de, de grote vraag. Of Marianne Vos, of die fit genoeg is om dit Nederlands kampioenschap wielrennen tot een goede einde te brengen. Want uh, gisteren pas heeft ze uitsluitsel gekregen van uh, de specialisten in het uh, ziekenhuis. Die hebben nog eens een keer goed uh, via de röntgenapparatuur gekeken naar die breuk in het scheutelbeen. Die ze een tijdje geleden opliep. En uh, ze hebben haar het groene licht gegeven. Het groene licht betekent gewoon dat ze hier aan de start mocht staan bij dit Nederlands kampioenschap. Ze is natuurlijk de verdedigende kampioenen, Ze was in het afgelopen jaar. Het jaar ervoor was het Noors Gunnewijk. Die rijdt uiteraard ook mee. En daarvoor was het ook weer Marianne Vos nog twee maal. Zelfs dus drievoudig Nederlands kampioen. En het zou weer de vierde titel voor haar kunnen gaan worden hier. Op een heel erg lastig parcours. Want dat bleek vanochtend maar weer bij de belofte. Waar we toch echt een hele mooie koers hebben gezien. Waar het veld verdurend uit elkaar werd geslagen. Waar Moreno Hofland van de Rabobank Continental Formatie uiteindelijk de snel. De bleek voor Sjoerd Kouwenhoven en Daan Olivier. Maar je zag aan het wedstrijdverloop bij die belofte dat het allemaal erg lastig is. Vier klimmetjes in een rondje van 10,4 kilometer. En dat betekent dat die dames elf keer rond moeten. Dat betekent dus ook dat ze 114 kilometer ruim moeten gaan rijden. En die klimmetjes, dat zijn niet zomaar makkelijke stijgingetjes. Want er zitten hele steile dingen tussen Duivelsbos bijvoorbeeld. 18% maximaal over een voormalig fietspad dat ze nu dan eventjes verbreed hebben voor de kampioenschap kampioenschap. We hebben ze opnieuw geasfalteerd. En daar moeten dan die dames overheen net zo goed als de profstad mogen moeten. We hebben ook nog de Montchevre, de 12%. En dan hebben we nog wat andere klimmen in die wedstrijd. Onder andere de Haanraderweg en de finish hier, midden in Kerkrade. Ook die loopt omhoog met 6%. Het is al een lastige aankomst hier voor die vrouwen. Ze zijn net vertrokken. Nog geen tekening echt in de koers. Maar wie weet, misschien straks al die eerste keer dat ze dat Duivelsbos, prachtige benaming trouwens voor zo'n moeilijke klim. Als ze die moeten nemen, dan zal het veld Mogelijk al helemaal uit elkaar slaan. Wij wachten inspanning af tot de eerste doorkomst... zometeen hier aan de finish. Gio Lippens, vanuit Kerkraden. Live muziek uh, hoort u van uh, Akda en uh, de Munnik. Heren, uh, ga uw gang. Uh, geef me al je armen, heet het. Ja, allemaal. Ik schenk me nog één droom in... en rook een laatste lied. Zing het zaad.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 Drink me, me, stroop me uit mijn huid, ik ben van jou, verteer me, leef je uit. Ik denk dat ik vrij was. Ik denk ik bepaal, ik wist de weg, en toch verdwalen. Morgen schijnt het zomer, morgen wacht de zon. Dat ik ooit had, dat ik jou verlaten kon. Mijn liefste. Met mijn verzet, ik heb daar mijn kelder al in het schuurtje weggezet, mijn liefste, mijn liefste, nu daar ben Heb ik het zomaar laten gaan, veel te lang, veel te lang, veel te lang, veel te lang. heb ik het laten gaan. Markus Enemurk, daar half op Bas. En uh, ja, Thomas, acta. Uh, blijf we zitten, Thomas. Dan oh. kunnen we nog even met je praten. Ja. Oh, je? <laughs> op de mondharmonica. Ja, oh. Uh, oh. harmonica. Maar ik hoorde hem in het begin niet. Dus excuus voor de eerste. Vier maten van de solo. Oh. Nou, wij vonden het prachtig. Ja, dankjewel. Dat is die muzikant. Het talent waar het overneemt, maar he, ik hoor het zelf niet. <laughs> uh, het heerst, heet jullie nieuwe album. Zo heet ook jullie nieuwe. Uh, ja. Of nieuwe, jullie is ook nieuw, ja zeker. Kun je nog even iets vertellen? Want jullie hebben het opgenomen in Memphis, in een heel beroemde studio. Waar waren jullie heel blij mee geloof ik. Uh, ja, want we zijn onze eigen plaatsmaatschappij tegenwoordig. En waarom? Eigenlijk. Nou, zodat de vergaderingen wat korter zijn. En aan uh, nee? het geld bij ons binnenloopt, voordat er verder geld binnenkomt. Dat waren de twee hoofdredenen. En het was inderdaad uh, kort vergaderen. Zullen we hem in Memphis opnemen? In de Sun Studios. Dat bleek goedkoop te zijn zelfs. En het is voor ons ook handig als we weg zijn. Want dan hoef je thuis niet de was te doen en maar, al die maar, dingen. Maar wat heeft Memphis boven een studio in Nederland? Nou, dat we weg zijn, sowieso. Want als je thuis bent, we hebben een keer in Amsterdam... de laatste deden we in Amsterdam... en toen was nooit iemand tegelijk met iemand anders in de studio. Want ja, ik moet toch de kinderen van school halen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja nee, ik kon niet weg, want de oh, was ja. misschien de reparateur kwam. Nou, dat heb je in Memphis niet. En bovendien zit je aan de overkant, dus het is donker. En nacht, als wij gaan beginnen, zeg maar. Wat ook heel prettig is. Dus je kunt je kinderen niet bellen om te vragen hoe het op school gaat. En je kunt gewoon doorstoten en om twee uur s'nachts is het uh, acht uur s ochtends in Amsterdam en dan heb je geen zin meer om je kinderen te bellen. Dus dan... <laughs> en betekent het ook dat zo'n platen dan veel sneller opstaat? Veel sneller. Maar het we gaan achter elkaar, ja. we gaan gewoon s ochtends om tien uur... en dan uh, We gingen s ochtends om tien uur naar de Arden Studios tot zes... Daarna gingen we eten en om acht uur begonnen we in uh, de Sun-studio's tot een uur of half twee. En maar dan nou, Memphis is natuurlijk ook wel de uh, place to be qua muziek. Hè? Tenminste, ik, uh, ik krijg gelijk associaties met Elvis Presley-achtigen die daar uh, geopereerd hebben. Ja. Ik, ik bedoel, is dat nog een, een stimulans uh, voor jullie om daar te zijn of om daar te willen zijn? Nou, ik was daar, in principe was ik daar op vakantie vorig jaar met uh, de producer uh, Annex die J.B. Meijers. En nu was ik op een gegeven moment kwijt. En toen ik hem weer gevonden had, zei hij... We kunnen hier opnemen, want die, ah, ja. die technicus gesproken. Ze zei, nou prima, We we alleen Paul nog te overtuigen... want die gaat over de financiën. En ik uh, had begrepen dat het 150 dollar per avond kostte in de zin. Dat bleek uiteindelijk iets meer, maar... <lacht> Paul was overtuigd toen, de, toen hij dacht dat het 150 kostte. Dus toen hebben we de tickets al geboekt. Ja. Maar het is voornamelijk... Uh, het was natuurlijk de sfeer, zeker. Alles was goed, alles was te gek. Alles was oude troep waar je werkelijk... Uh, we hebben echt microfoons uit het oude, verrotte dozen laten komen... en weer gesoldeerd om daarmee te werken. En wij hoeven niet zoveel tierlandtijntjes. Dus hoe simpeler het is, gewoon... En je doen... wordt gedwongen daar om simpel te werken? Ja, maar is dat, dat is wat we altijd al doen. Ja. Nou, in de, in, op het theater ook hebben we geen uh, grote band mee of een grote wel groot een orkest. prachtig decor. Ik, uh, we hebben uh, een leek. prachtig decor mee, zeker. Dat is helaas voor de radiokijkers. Ja. is het. Uh, nou, geef, een beeld, geef dan eens een beeld van het decor. Wat, wat is prachtig het decor is en... een stilstaande storm. Het is op een hele rare manier tot stand gekomen. Wij waren het programma aan het schrijven. En ook weer elke dag bij elkaar en een bal overschieten in een ruimte. En kijken wat er verzonnen wordt en waar we het over hebben. En tegelijkertijd moet iemand het decor gaan maken. Alleen je weet nog niet wat. En op een of andere manier kwam het samen in een stilstaande storm. En hmm. hij kwam met een, een video stil. Waarvan wij dachten: ja, als dat lukt, dat zou het. Maar ik had nooit gedacht dat het zou lukken. Nee. Maar het was echt gelukt. Later kwamen we de zaal binnen en toen had hij dat hele decor gebouwd. Was, uh, juichende recensies, uh, plaat en... en juichende en, recensies. En, ja. en, en uh, nee, maar word je daar nog warm of koud van? Of ja, heel erg namelijk altijd slechte recensies. Dus, uh, dus, in het begin kregen we hele goede recensies, ja. daarna ja. kregen we altijd hele slechte maar, maar recensies. Maar daar word je erg van, neem ik aan. Je staat toch, uh, hoe oud je ook wordt, om 7 ja. uur s ochtends op de mat te kijken wat er wat in de krant de staat. Heeft. En nu uh, is het uh, half vier s'nachts, komt de krant op de iPad uit. <lacht> dus, en ik heb de weken niet gezet, maar ik werd elke nacht wakker. Maar elke keer dacht ik, vier sterren. Ja. Het is er gebeurd. Dus, ja. Ik denk nog steeds dat David iemand bedreigd heeft... waardoor niemand meer slecht over ons durft te schrijven. Maar het is een, goede, het is een goed programma, kan niet anders zeggen. We zijn zelf ook <lacht> erg tevreden. Nou, kijk nou. eens. Na de zomer uh, weer het theater in. Al, als u ze wilt zien, morgenavond gewoon in het Vondelpark Of morgenmiddag. Ja, morgenmiddag. morgenmiddag. En Gratis voor ons speelt op... Aardweeg Minnes. Ook Kijk. leuk. Om drie uur. Als jij nou ook zorgt dat het weer een beetje mee zit, dan wordt het vast heel druk. Ik kan veel, maar dat gaat me nu. Okay. Worden jullie zometeen nog uh, twee keer? Nee, we gaan naar huis. Sorry. Oh, nee. maar dat was oh, dit. Nee. Uh, Goed. Ja. dit staat het is tijd voor het mediaforum, Gover. Ja. ja, zeker. Max van Wezel, Alke Kok, uh, luisteren mee. Uh, dat zijn de mannen van ons mediaforum. Oh, nee, ik zag... Ja. Ik ik, ik zag ja. nee, ik <laughs> even handen schudden. Ik zag Max van Wezel, die nu de hand schudt. Zo was van Thomas uh, Akda. Okay, sorry, laat ik, maar ik zag Max uh, verheugd opveren. toen uh, uh, Thomas uh, Akda de aankondiging deed van die mevrouw Hardwig uh, yes. Ja. En uh, Max gaf gelijk een teken van: uh, wauw, ik, de, ik, de, ik kijk de, in mijn agenda. Wat is er sexier dan een vrouw met een bas? Dat is schitterend. Dat een is, vrouw uh, met een bas. Stem vrouwen gaan zelf is Dat is toch mooi hoor ze ja, is, is, is heel goed Ze is heel goed. Mooie liedjes. Mike Baudet zal ook wel meedoen, denk ik. Kijk. kijk. Max, het wordt steeds aantrekkelijker om morgen. toch bij tijd. Uh, ja, wind en weer naar nou, we we het zonnepark. Ja, zeker. Nou. de regen. wij moeten zaken doen uh, over, de, over de politiek. Vooral over de, de verkiezingslijsten die zijn uh, samengesteld. Uh, want we willen toch jullie vakkundige kijk uh, daarop hebben. Gaat het om het uh, bestrijden van de ego's uh, bij de lijsten? Of om juist uh, de teamgeesten uh, aan te wakkeren onderling? Uh, wat, wat is wat jullie eruit peuren, uh, Max? Want je ook Wie is de Robin van Persie van de, nou, ja, van de, van de PvdA, wil jij weten? Nou, ja, waar, waar Ronald, Plas Ronald Plasterk is dat. Heb je hem gisteren gezien, toevallig, bij uh, ja, VI Oranje? Toevallig gezien bij VIO. Nou, Oranje. Nou, dat kan niet, hè? Oh, Dan, ja! Nee, daar hoort ja, hij niet thuis. Ik, ik vind het niet zo'n verschil met, uh, met De Wereld Draait Door... en met Pauw en En nee, Kneef van, van de nee? Brink... waar ook al die politici ah, die maar, de hele avond zitten... zonder dat, dat er echt iemand het gek vindt. En dan gaat hij een beetje haast doen en dat past helemaal niet bij hem. En de, die man die weet nee, niet waar het over gaat. En hij is ongelukkig. Je ziet het dan alles. Ik weet niet, ook heb jij het toevallig gezien? Nee, ik heb, ik heb nou. wel laatst uh, Diederik Samson daar ja, gezien. Toen geen uh, René van der Gijp uh, zijn ja. onderbuik liet uh, <laughs> spreken. Om het maar even zachtjes <laughs> te zeggen. Door Een onderbuik is in, uh, in zijn algemeenheid al niet echt een uh, fijn lichaamsdeel. Maar in het geval van van der Gijp weer een klasse apart. Denk ik zo. En daar zat die Samson dus gewoon een beetje schaapachtig naast. En, en, dat, en dat zien we vaker bij zeg maar het, het omeroon van, uh, van die lui van, uh, van uh, geen stijl en zo dat is, um, je je wordt je wordt zo gegijzeld hè, als uh, politicus uh, Je speelt doet een... het zelf. Je wilt het uh, ja, zelf, je, Ze je meldt het aan. Je bij levert bosjes. je over ja. Aan de wolven om bij je uh, kiezers te komen. Maar je, zie, je ziet er toch vaak een beetje ja, ongelukkig lullig bij. Ja. En, en zo machteloos. Bijvoorbeeld ja. in, in dat geval van maar Samson. Het, is Marcus, het een is van de misschien? Of uh, ga ik nu weer te diep? Maar ik vind... Volgens mij moet je twee dingen doen. Of het niet doen... Of het wel doen en dan ook jezelf blijven. Dus in het geval ja. van Samson, dan zo'n van de van de grijp dan Losbarst. Dan moet je gewoon jezelf blijven zeggen dat je dat raar vindt. of dat je daar afstand van neemt. Maar ze zitten daar vaak zo, zo schaapachtig naast. Ja. Max, voor jou ook. Ja, goed. ze komen niet uit de verf. Nee maar, meesten, niet. nee, maar politici hebben het wel nodig natuurlijk. En zeker in verkiezingstijd, als je echt ja. uh, meer dan een miljoen kijkers wilt bereiken, mm. zul ja. je in die entertainmentprogramma's moeten zitten. Dan, dan heb je te weinig aan een interview in de Volkskrant. Ja, maar als je het niet een goed, goed uitkomt, moet we je dan dan dan niet gaan zitten, toch? Het kan ook tegen je werken, Nee, en alle voorlichters en uh, adviseurs zeggen ook altijd, blijf bij jezelf. Je moet ja. er wel, dus bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende mocht altijd in dat soort programma's als RTL Boulevard, maar dan moest het wel over raceautootjes ja. gaan. Ja. Ja. Want dat was ook zijn echte hobby. En zij dat deed hij bijvoorbeeld niet. Dan zei de Rijksvoorlichtingsdienst... jij houdt niet van zeilen, nee. Jan-Peter. En dan deed hij het niet. En dat, dat is het beste. Ik begrijp dat die politici ja. het doen. Uh, ze kunnen bijna niet meer zonder in deze tijd. Maar ja blijf bij jezelf. Doe alleen dingen waar je echt van houdt. Ja. Goed, zullen we eens naar de, de lijsten kijken? De, de, de samenstelling van de, de verkiezingslijsten klopt de indruk: 42 en 45 jaar Randstad en vooral blank. Ook is onze politieke expert. Yes. <laughs> brandlos. Nou ja, dat, dat is inderdaad. Dat ziet er dan niet erg divers uit. En die, die, die lijsten moeten toch een mix zijn van van jonger en wat en wat ouder. En ik, ik vraag me af of die lui wel voldoende mik op. Als je in die tijd ook. Dat is zo... Gek, ik zie vaak van jonge mensen. Ik, hoor, ik hoorde vanochtend van mij op Radio een uh, uh, uh, slop van de ChristenUnie zeggen: van ja, iemand had, die soort uh, er niet meer op, want die had al uh, zes jaar in de kamer <lacht> ja, gezeten. Ja. Ja. Dan denk ik zes jaar dan, dan heb je het volgens mij net door. Maar die het ja. krijgt dispensatie, begrijp ik. Ja. Er zit geloof ik 14 jaar, jaar Ja, ja, ja van de PvdA kun je niet volhouden ja. dat ze alleen maar aan verjonging en vernieuwing doen. Nee, van Stimmermans, nummer nee. 7, geloof ik. Ja, maar je hebt halen 6. het is toch een het zet een moeilijk vak, lijkt mij. En dan is, daar heb je toch inwerktijd... Uh, ja, dat gaat niet in drie nou, maanden, Vooral toch? uitwerktijd, geloof ik. Hè? Vooral uitwerktijd <laughs> om weer aan een andere baan te komen... na die twee jaar dat je in de Kamer hebt gezeten. Nou. Nee, maar het is een beetje... Het is, goed, het is niet nou. goed of het deugt niet. Nou. Die, die kritiek, de, de politiek heeft natuurlijk heel lang de kritiek gekregen van... jullie zijn zetelplakkers en je ja. blijft daar maar zitten. en uh, je, je komt daar nooit weg. Je, je hoort die kritiek nu op Mariette ja. Hamer ook al. Ja, ja. Van, waarom blijf je nou weer? Als ze nou goed zijn. Ja. ja, ik heb het zelf ook hoor, want ik heb al die uh, mensen als Joop den Uyl en Hans Wiegel uh, echt nog zelf meegemaakt. En die begonnen ook helemaal niet zo sterk allemaal. Dat duurde ja. jaren en jaren voordat dat Bim echt Kok. sterren werden. Wim Kok heeft daar ja. heel lang over gedaan, Frits Bolkenstein, nog veel langer. Ja. En nu denk je, jezus, wat voor karaktervolle politici ja. waren dat. Dus ze krijgen niet de tijd. Je hebt nee. nu bij de PvdA Jeroen de Lange, die heeft er een paar maanden in gezeten en nu alweer te horen gekregen... Dit was het niet helemaal. Jeroen, ga ja. maar weer. En dat, dat vind ik niet goed. Ja, want dat, dat nodigt uit tot, tot hè, opportunisme. Scoren en uh, je, je, je laten horen in allerlei... Uh, in uh, voetbalprogramma's, bijvoorbeeld. <laughs> ik wou het eigenlijk niet zeggen. En dan speelt er ook eh, iemand onder nummer 4, Ellie Blanksma, CDA... En die zegt niet, ik heb gesolliciteerd als burgemeester van Helmond. Nee. En die dondert nu van de lijst. Ja. Goed. Ja, daar zit je dan met Brabant en een vrouw. Ja, ja dat uh, snap ik ook niet goed... Uh. Ik, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Je bent er stuk van. hoor. Ik ben ik er helemaal stuk nou ja, van jij dat, dan, dat dat nou gebeurd is. Dat dan Brabant weer vertegenwoordigd moet worden. Want het, het duurt toch wel een, een pleisterplek van het CDA. Ja, het is de toch ongeveer van die club. Dus ja. ik zou zeggen. Dat, uh, maar het is toch ook kan, Het is toch een oude iemand uit te... Ja. ja, maar het gaat om stemmen. Sorry, je, om stemmen. Goeie, ja, sorry, je komt oh. niet uit Brabant. Nee, zo is het ook oh, niet. Maar, maar het moet er natuurlijk wel in voldoende mate zijn. En, en, en voor, voor het overige komt het natuurlijk toch primair aan op goed werken. Dus kun je ook, hoef je niet per se allochtonen te hebben, vind ik... als je je kunt verplaatsen in wat allochtonen meemaken, et cetera. Dat is volgens mij is empathie eigenlijk veel belangrijker... dan of je nou zelf ook zwart bent. Dat vind ik wel. Nou, kijk die ja. mevrouw Blanksma heeft een vervelende vorm van dubbelspel gespeeld. Ja, uh, dat is ook lastig, man. Nee, dat kan eigenlijk niet wat ze heeft gedaan. Moet je gedaan. dat toch achter je hand vertellen tegen een vrouw? Ja, vind ik wel. Kijk, het CDA heeft echt iedereen gevraagd. We ja. doen het anders dan uh, anders. We, we je willen niks. echt dat je vier jaar in de Tweede Kamer, ja. dat je ook geen staatssecretaris wordt, dat je ook geen minister nee. wordt. Jij blijft nu in de Kamer als je ja zegt. Ze heeft daar ja op gezegd. Was ondertussen aan het solliciteren naar het burgemeesterschap van Helmond. Vind niet netjes. Nee. Heeft, maar moeten ze in de kamer ook tatoeages aan laten leggen... zoals die voetballers, dat je indruk maakt als je zegt... geachte voorzitter, uh, en dan even je het even hebben ja, En dan, of dan uh, dan je rug laat zien, uh, die ja, van of, zo vlak boven je achterwerk, zoals bij ja. mij op de sportschool. Ja. Ja, wat oh, ja, dat is op zich wel sexy natuurlijk. En, en, en, er, en er zitten tegenwoordig hier inderdaad wel uh, ja. babes in de kamer... om redenen die mij ook niet altijd even helder zijn, of juist wel. Namen en rugnummers, Namen en rugnummers. Maar, maar je was een, een, een, een brugje aan het slaan. Ja, ja, je, hoort ja, ja, je hoort het goed, uh, Auken. De brug. Ja, een brug van heb ik jou daar. Een brug ja. als je het mij maakt. Het is grappig, Ze heb vroeger bij de radio gewerkt. Weet ja, je, wat ook. aardig is, Auken. De brug is heel lang verboden geweest in radiosferen. Maar op de en een of andere manier Hij is, uh, terug. is die weer helemaal terug. Zowel nou, op televisie, bij Paul Witteman. Hoor en zie je niet anders nee. de brug. Hè? Want vroeger zei nee. de, daar komt de, de, de, de flauwe uh, brug aan. Komt er wel iets vragen voor voetballers die getatoeerd Nou, Wat wij daar in zijn algemeenheid dus, van vinden. De volksland had vandaag prachtig. Prachtige foto's van volgebouwde ruggen, armen, hoofden, nekken enzovoort. Ja, schitterend om te zien. Echt waar? Uh, nou ja, in ieder geval uh, fascinerend om te hebben? Nee, ik ben, ik oh. ben heel uh, zonder uh, pennenstreken, maar. Um... Ik, ik, heb, ik heb heel gefascineerd naar die foto's. Die stonden er ook heel gro groot in uh, gekeken. Ik heb wat met iets minder genoegen die uh, begeleidende tekst daarbij gelezen. Want kijk, ik vind een, op zich een verhaal over die cultuur van dat uh, tatoeëren en elkaar de loef afstreken. En hoe uh, leef dat in zo'n kleedkamer. Mm -hmm. Van uh, wat, uh, wat heb jij nou? Hè? Die, die luisteren oh. natuurlijk altijd bezig met hun uh, uh, lichamen te, te verfraaien of, of te verleden. Het, het is mooi iets ziet. Maar nu werd dit ook. Ook weer in de slipstream genomen van als, als een ja. soort verklaring van het falen van het uh, Nederlands elftal. En dat is, dat is een beetje bizar. Ja. Uh, omdat bijvoorbeeld een van de grote foto's was van de Deen Agar. En die speelt niet voor Nederland. Nee. En, uh, en, en bij menig ander team zijn de torsos ook geheel en al... Ongekliederd en daar is de team spirit wel goed. Dus dat heeft er volgens mij echt helemaal geen bal mee te maken. Zou je er bang van zijn op het veld? Ik uh, bedoel, als je Jaap Stam vroeger zag, Max, die zegt ze ook wel. Ja, dat was je sowieso bang. Uh, dat durfde bleef, je toch, durfde toch niet het veld op te gaan als je zo'n man zag? Uh, aankomen. Ik niet. Nee. Nee, nee zag je het zag er altijd heel erg uit. Ja. Ja. Maar kijk, ik, kijk, sport moet natuurlijk een beetje een <coughs> afspiegeling van de samenleving zijn. En ja, daar horen tattoos bij. Ik zei net bij mij op de sportschool, dat, jij kijkt me nu aan alsof ik dit de plekken <grijgithel> ja, verzin. Ja, ik het zit je je het leest daar een boek, denk ik. Ik, ik lees ja. daar een krant. Ja. <hors> maar, ja, zie je wel. maar wel op zo'n lopende band ondertussen. Oh. Maar ah, ja, ik ben geloof ik de enige die, uh, die niet getatoeëerd oh. is. Bij mij in de familie zijn tatoeages taboe, maar dat komt omdat we van Joodse afkomst zijn. En ons te goed, die nummers op de arm van tantes die in Auschwitz hadden gezeten. Dus het enige wat ik mijn dochter ooit verboden heb is... tatoeëren mag niet, de rest mag wel. Maar kijk, om je heen op zo'n sportschool... iedereen is getatoeëerd, dus waarom de voetballers niet? En geschoren. Maar het is vreselijk onder de douche. Ja, maar ja, dat, dat, dat uh, Cristiano Ronaldo ook, die dat, dat gedoe met zijn kapsel... Ja. Dat, dat heeft, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig, zou je bijna willen zeggen. Nee, maar ik vind het ook wel weer grappig. Ja, en ik, wat je bent als bondscoach. Ik, ik zie het al helemaal voor me in de rust. Je bent een tactisch bespreking gaan. Ja, waar is Cristiano? Ja, ja. ja dus, die, die is wel bezig. Ja, maar dat kan er niet waar zijn. Hij scoort wel, Jeroen. Ja, daarom. want dat is eigenlijk ja. ja, is hij Ronaldo een bewijs dat het een heel goed naast het ander kan staan. Ik heb ik heb afgelopen week werkelijk verbaasd over de vele commentaren in de media gelijk op de tv en later ook in kranten van ja hè, toen hij, toen Ronaldo twee keer had scoort tegen Nederland. <tacht> en ook ja. uh, de, de ster op het veld was. Dus uh, niet alleen op meisjeskamers. Hij, hij pronkt ook met zijn uh, sixpack op de kamer van mijn dochter. Maar ook <laughs> gewoon in het veld dat het een naast het ander kan staan. In, ineens waren de commentaren van ja, hij is eigenlijk toch wel goed. Ja. En al die flauwe ja. uh, uh, grappige filmpjes die we een week lang hebben, hebben getoond, zei Jan, Jan Mulder toen s'avonds op tv. Ja, misschien moeten we daar dan maar eens mee stoppen. En in de, in de parole als ik een uh, stukje van, van Henk Spanjaarden die zijn, want die was daar blijkbaar bij in uh, Garkov... of dat nu, nu ik hem voor het eerst in het echt zag en en dus niet werd afgeleid door die clo die close-ups van dat verwaande uh, glimmende hoofd. Zie zie ik ineens hoe uh, goed, goed die is, terwijl die al je minstens zes jaar lang ja. goed is meester, het is dus ja. de, nou waarschijnlijk de meest complete speler ter wereld en die bovendien, ik heb ik heb het van, vanochtend nog nog eens even bekeken. Hij is natuurlijk heel erg met zijn lijf bezig, dat dat is. Evident, Iidelijk. en hij is meer dan ijdel. Maar hij, hij is nu, ik zag vanochtend nog even... hij is tien jaar speler nu. de top. Zijn vijfde toernooi al. Tien jaar in top en nooit geblesseerd. Ik heb al die wedstrijden 25, 30, 35, 38 keer gespeeld. Dus hmm. bijna er altijd bij. Die man is top en topfit. Leeft dus als een prof. Zou, zou het helpen kan niet je haar anders. veel te komen tegen blessures? Ik denk dat ja. dat het is. Ik denk dat de weerstand vermindert. Is uh. toch ook... <laughs> nou ja, Max. Uh, <laughs> Gaat ze uitkomen. Ga doen, Max. Nee, kijk. Als jij het lopende krant doet, uh, dat je dan uh, ondertussen af en toe je ook de ik omstanders met je haar voorbij. Nee, Ik denk oh. dat uh, de ijdelheid van die mannen in het begin zo'n echt team, het teamverband ja. niet in de weg hoeft te staan. Okay. Echt niet. Eerder, we hadden Ruud Gunnet ook nog wel even bij de kop willen hebben, niet om zijn ras te haren en zo. Maar Estelle en zo met jullie dan. Overigens, maar... Een van de eerste spelers die begon met dat uh, lichamelijke. Ja, zeker. Ja, maar het van, heeft hem niet het uh, levensgeluk gebracht? Uh, nog niet. Of nee. wat hem gegund had. <laughs> Hij is nog zoekende. Nou ja. Nou ja, misschien gaat straks Ineke van Gent uh, onder de... Oh nee, die gaat de camera uit. Die gaat onder de tatoeage even indruk maken. Ja, op het die, ja die kan maar, niet meer. Maar, niet maar Jet Hamer kan het nog doen. Die ga, ja, die kan er nog wel een paar laten zetten. Goed, ik dank jullie wel, Max van Wezel. Auke Kok, voor jullie uh, uh, geboden helderheid en gezelligheid. En uh, Graag interessante woorden. Half drie, hoofdpunten van het nieuws, Mark Visser. Op het congres van de VVD hebben de leden een resolutie verworpen... voor beperking van de hypotheekrenteaftrek. Van de aanwezige leden stemden er 205 voor en 298 tegen. De resolutie was ingediend door de jongerenbeweging G500... waarvan de leden massaal lid zijn geworden van de VVD, CDA en PvdA... om die partijen van binnenuit te veranderen.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 Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Sportzomerbus is nog altijd in Badendrecht. En het mkw rondrein op de weg voor vrouwen. Gio Lippens, tekening in de strijd al. Er is nu al tekening in de strijd. En ik denk eerlijk gezegd dat de koers al beslist is. Eigenlijk was het ja. al beslist toen ze hier doorkwamen voor de eerste passage. Nadat ze dus die vier klimmetjes inclusief het Duivelsbos hadden gehad. Hadden we een kopgroep van zes vrouwen. Anna van der Bregge, jong talent kun je dat nog noemen. Zij rijdt voor de ploeg van Zengers. Dan Lucinda Brandt van AA. Drink, Adrie Visser, Amy Pieters, allebei van Argos. En de twee kopvrouwen van Rabobank. Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Zes vrouwen dus aan de leiding. Inmiddels hebben we er nog vier van die zes over. Natuurlijk Marianne Voster weer bij. na die sleutelbeenbreuk. Annemiek van Vleuten zit daarbij. Amy Pieters zit erbij. En Lucinda Brandt. En met z'n vieren gaan ze zo meteen hier doorkomen in Kerkrade. Voor de tweede doorkomst hebben ze dus twee rondjes van 10,4 kilometer achter de rug. En moet de koers eigenlijk nog beginnen. En eigenlijk kun je nu al zeggen. Uit deze groep zal ongetwijfeld de Nederlands kampioenen gaan komen. Want ik kan me niet voorstellen dat de rest van het veld nog in staat is om dat gat dicht te rijden. Straks zullen we de tijdverschillen hebben. Die hebben we op dit moment even niet. Maar ze liggen in ieder geval flink los van de rest van het peloton. Want dat zag er al behoorlijk vermoeid uit na die eerste ronde. Dat geeft het even aan hoe zwaar het is. Daar komen ze trouwens, daar in de verte. We zien de motoren al aankomen. Misschien toch wel aardig om even te kijken van hoe de dames hier voorbij komen. De motoren die komen erdoor. Dan krijgen we de wagen met de rode vlag. De rode vlag wil zeggen dat de koers daar vlak achteraan zit. Een neutrale materiaalwagen ervoor. En als het goed is moeten we dan vier dames zo meteen door de bocht zien komen. Vier dames waarbij dus Marianne Vos die toch een tijdje uitgeschakeld is geweest met die sleutel. Maar afgelopen woensdag bij het NK tijdrijden, dat deed ze niet mee. Maar dat vertelde ze wel dat ze daar in ieder geval goed getraind had de afgelopen weken. En dat ze gewoon stevig is doorgeraan. Je weet het maar nooit, het kan ook goed zijn voor een sporter om er even uit te zijn geweest. Zeker vlak voor zo'n belangrijke finale eigenlijk van het seizoen. Met natuurlijk de Olympische Spelen straks in Londen en met het WK in eigen land op de Kouwberg in Valkenburg voor de boeg. Nu komt de motor vlak door de bocht heen. En dan moeten die dames zo meteen toch echt door de bocht gaan komen met z'n vieren ongetwijfeld. Het is even afwachten daar, want we hebben niet veel zicht hier op die finish. Een metertje of 150, 200, en dan hebben we het gehad. En daar zien we ze komen. Inderdaad door Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Amy Pieters, die zit er ook bij. Ook een jonge dame trouwens, die komt ook nog niet al te lang kijken. En dan zien we Lucinda Brand van Adrik in het laatste wiel. Hier komen ze door. Ja, en een gat. Het gat is behoorlijk geslagen hoor, met de achtervolgers. Ik denk dat deze vier, die gaan het uitmaken wie de Nederlands kampioen wordt. Tennis in Rosmalen. We hebben de heren gehad en nu de damesfinale mark. Inderdaad, en daarin de ervaren Nadia Petrova, de nummer 8 van de plaatsingslijst uit Rusland tegen Ursula Radwanska uit Polen. Zij is de nummer 64 van de wereld. Ja, je mag zeggen dat dit een wedstrijd is van ja, ervaring tegen een onervaren speelster Petrova. Voor haar is het haar 22 e finale. Ze heeft al 10 WTA-titels binnen, nog nooit op gras. Ja, en voor Ursula Radwanska, laten we het maar één keer zeggen, inderdaad de zus van Agnieszka Radwanska, de nummer 3 van de wereld. Zij is de, de jongere zus, ze schelen één jaartje. Ja, voor die Ursula Radwanska wordt dit haar eerste WTA-finale. Zij kreeg gisteren in de halve finale een vrije doortocht van Kim Kleisters. Die op moest geven met een buikspierblessure. En die Nadia Petrova stond gisteravond wel nog op de baan. Laat op de baan. Zij won in de halve finale van de Belgische Kirsten Flipkens. Ervaring dus tegen minder ervaring. Nadia Petrova natuurlijk de grote favoriete. Met haar achtste plaats op de plaatsingslijst. Radwanska komt uit het kwalificatietoernooi. Heeft hij dus uitstekend gepresteerd. Maar ja, of zit het in zo'n eerste finale. Ook kan laten zien, dat is de grote vraag. Nadia Petrova is dus de favoriete. De vrouwen hebben ingespeeld. De finale staat op het punt van beginnen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Boys, the de stray cats. Emil te zielen. En ja, nou, als u gedacht had, uh, hey, mij was toch Mark Rutte beloofd op het VVD-partijcongres zou spreken, zei verslaggever Wilma Borgman. Maak u niet ongerust. Het duurt in Den Haag wat langer. Dat is geen ongebruikelijk fenomeen trouwens. Het duurt wat langer op het uh, congres. Dus uh, zodra de heer Rutte zijn mond open doet en wij daar zinnen in ons die de moeite van doorgeven waard zijn, hoort u het uiteraard. <tied> De Radio 1 Sportzomerbus. Mark Robin Visser wordt naar van alles en nog wat gestuurd. Vandaag is hij in Barendrecht, Mark Robin. Vorige week die Brommers natuurlijk. Maar nu een wereldrecordpoging in een, nou ja, kan je het de sport noemen? Nou, ik, vind, ik moet zeggen, ik sta hier in baring te kijken... ja, het is wel degelijk een sport, want je moet echt weten hoe het moet. Uh, je wordt er ook nat bij, dat is ook bij meerdere sporten het geval. Je kunt uitglijden, uh, er is zeker risico op, uh, op blessures. Uh, de sport is namelijk, voor wie het nog niet geraden heeft... Honden wassen. Honden wassen. Hoe noemen wij dat? Ja, nou, er wordt shampoo. hier vandaag in Barendrecht gepoogd een wereldrecord te breken. Het wereldrecord is overigens een Nederlands record. Dat staat op 1109 honden. En hoe gaat het dan in Barendrecht? Het gaat niet goed in Barendrecht. Moet ik helaas melden. De stand is momenteel 233. En hier voor mij staat CODA... En CODA is een tweejarige zwarte hond. Wat is het voor soort hond? Een flatcoated retriever Pardon. Kijk eens aan, Henk Beumer is het baasje van CODA en u hebt wat over voor het goede doel? Absoluut, Stichting Hulphond moet je altijd ondersteunen, vind ik. Want wij staan hier niet alleen maar voor dat wereldrecord, maar het gaat hier gewoon om geld inzamelen voor de Stichting Hulpbond. En CODA, die gaat nu gewassen worden als nummer 200. Zullen we maar naar de wasstraat gaan? Goed plan, ja. Kom op CODA, dan gaan we nu naar de wasstraat, want er is hier in het winkelcentrum een, heel, een hele grote bak ingericht van, van landbouwplastic. En daar staan allemaal vrijwilligers in klaar met uh, natte voeten en laarzen aan. En die ontvangen de hond. Coda heet hij. Coda, oh, wat een prachtige hond ben jij. En ben Koda, jij heel kraaf? Ja, en uh, hij houdt van water, heb ik gehoord. Hij houdt van water. Ja, het is een. Uh, het is... Mag ik mee ik ga mee? Ja, we gaan mee. Uh, de, de hond gaat nu de wasstraat in. En hoe gaat het dan? Er is hier een waterleiding aangelegd door de plaatselijke brandweer. En daar zijn een stuk of twintig douchekoppen op aangesloten. En dan zijn er allemaal tafeltjes getimmerd. Het ziet er leuk uit, toch? Het ziet er heel gezellig uit. Ik zou ook iedereen aanraden om de hond nog even te wassen hier. Ja, het kan nog tot vier uur. Het is dus echt voor het goede doel. En ik vind het zo sneu dat het wereldrecord is waarschijnlijk niet gehaald. Oh, de douche gaat er nu op. Even live-coda. Zet hem maar aan, hoor, oh dames. Goedemorgen, ja. ja. oh, oh. Zo'n brave hond. Wat ben je oh. braaf? Nou, hij blijft redelijk staan. Jawel, hij houdt van water. Het is een uh, waterhond ook. Ja. Ja, maar eventjes nog over dat wereldrecord. Ik vind het toch sneu, want er zijn hier toch wel 30, 40 uh, vrijwilligers... Uh, bij betrokken Han van Panhuis, van de organisatie. Nou, ik zeg zelfs dat er 65 zijn op ja. dit moment hier actief. En alle mensen en andere medewerkers eromheen zitten. We met een kleine honderd man hier. En die gaan allemaal voor het goede doel. Dus ik gun het ze zo ontzettend. Dus mensen, het kan nog tot 4 uur. Je kunt hier naar het winkelcentrum komen. Dat heet Carnisse Vesten. Uh, het zonnetje schijnt hier. Het is hier op, hartstikke uh, gezellig. Wat kan ik nog doen... Om het extra, ik kan een pet in de strijd gooien, een sportzomerpet. Die krijgt u ook straks. Geweldig, hij ja, staat jou heel mooi. Het is een hele mooie wit pet. Ik kan er ook nog een frisbee bij doen voor de liefhebber. En een handtekening. En een, wat zegt u? Een handtekening erop. Denkt u dat als ik handtekeningen Collectus ga item. uitdelen... Collectors item. ...dat er dan ja. nog, acht, we moeten nog 800 honden hebben hier. Gaat lukken. Voor die handtekening. Ik ga handtekeningen uitdelen en dat doe ik dan op die pet... Lijkt me geweldig. En ik heb nog iets, een bidon. Dat kan ik er ook nog bij doen. Dus mensen, kom naar de winkels. Hoe gaat het met Koda ondertussen? Nou, onder twee sproeien. Hij vindt het heerlijk. Ja, <laughs> het, het wordt met professionele shampoo allemaal verzorgd. Het is gewoon echt de moeite waard. Ik zou zeggen, groeten uit Barendrecht. Hebben jullie nog vragen Daarin in Hilversum? Hebben jullie een hond trouwens? Gehad. Die van mij is net overleden. Hij is dood. Ja, we hebben nu ah, katten. Sorry dat ik over begin. Ah, ja, het is, het is een fein, open hond ja. die hier over rijd. Nee hoor. Ah, je ja, nou, je hem wel. Mark Robin ja, Visser uh, doet nog steeds zijn best ja. om het wereldrecord uh, te gaan verbreken daar. In Barendrecht, dankjewel Mark. Robin Visser. <laughs> hij gaat handtekeningen geven. Nou, daar ja. is hij ook al een dag mee bezig natuurlijk. Ik bedoel, je hebt sneller een hond gewassen dan dat je op een pet zit. Mark Robin Visser. Ja, Aan goed. <laughs> We gaan naar... Live muziek, kom dan bij mij, Acta en de Murder. Zijn jullie er klaar voor? Er zijn Het staat natuurlijk ingespannen te luisteren naar het hondenwassen natuurlijk. Keesnaar. Dit is altijd leuk om mee te maken. Wat is dat blauwe ding, Thomas? anders te doen vandaag, Ik ben echt geen muzikant, dat hoor je. Maar dat blauwe ding, wat is dat wat je voorop te. Het blauwe ding, dat kan ik de televisieuitzending uitzending. Nee, dat is een stemapparaat. Ja, kijk, je kan kijk. het niet zien. Het wordt een nog oninteressantere radio. van... Nee, we hebben toch webcams? Kijk, ja. Ja, kijk, dan stem je op de E. Nu kan ik niet meer zien, maar dan moet dus iets ja. hoger. Kijk, nou. de Volgende televisie. Hartstikke idee. Kom dan. We hebben nu echt de cock off De e is nu uh, oké, okay, begrijp ik. Ja. De E-slaar is goed, de rest past er. Dat geloof je wel. Oké, dat doen we dan. Eens even kijken welk akkoord ik dit nummer mee zal beginnen. Ik kies voor deze: Twee, drie en vier. Als het tegenzit, als je het niet meer weet En dat dagenlang, als het donker wordt Als de regen valt, geen uitweg, geen inzicht En van alles bang, pak dan je taas op Trek de deur met een klap achter je neer. Loop de stad uit en hard uit dat gat uit. Droog je draad, laat vaaien, daar ga je. En kom. Ouder zoekt ze maar, ah, maar je vindt het niet als je huilen wil, als je zeeuwen wil de wereld te schuld, ah, van jouw levensgrote drie, zet dan je kracht op, en steek je. Die ook zijn breken best maar doet, om op zijn minst te blijven staan. En de neiging onder druk alle hulp maar weg te blijven slaan. Bij mij. Kom dan bij mij. Kom dan bij mij. Samen kunnen wij de wereld aan.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 De gezamenlijke ongeroepen willen via deze reeks portretten die vergeten groep... ...zij die het niet gehaald hebben in het zonnetje zetten. Naast mij. Ik kan hem net bijhouden met mijn microfoon. Ik blijf even naast hem rennen, want zo ontzettend hard gaat hij niet. Mathieu de ridder. Je houdt er nog vol, hè? Ja, dat gaat niet lang meer. Dat gaat niet lang meer duren. Hey. Tour de Frans 2012, vlak naast de start van de etappe, blijf zitten joh, blijf even zitten. Start geen goed hè? Mathieu. We staan, we staan stil. We horen in de verte de karavaan. Uh, uit, uh, uit het zicht verdwijnen. Ja. Uh, het was een, uh, een mooie start. Dat is ja goed. Voor, voor mijn doen was het een uh, veelbelovende uh, goede start. Je was goed weg. Ja. Dat is mooi. Maar uh, je staat weer uh, naast de fiets. Ja. Je, hebt, uh, je hebt het moeilijk, uh, Mathieu. Ja. Hoe, uh, hoe is het met je? Ik. Je uh, moet even. Weer lucht. Je hebt geen lucht, hè? Nee. En dat, dat heeft ook een... Sorry. Dat heeft ook een, een medische oorzaak Ja, natuurlijk. ik heb uh, hele zware astma. Hele zware astma. Ja. Sorry. Neem je tijd, joh. Ja. maar, kom, kom even bij. Neem even, even je kapje erbij. Ja. Doe, doe heel even je, kap, even, je, even je kapje op. Heel goed. Ik ben anders bang dat het misschien... Uh, je... Laatste gesprek zou kunnen zijn. Gaat het weer een beetje? Ja, ja ik heb ja. hem weer een beetje Mooi. te pakken. Want het, het, het zit hem ook nu in de lucht, hè? Ja, het is het pollenseizoen. Dus dan, uh, dan gaat het helemaal. Uh... Jeetje, joh, wat zie je oh. eruit? Ja. ja. Kijk, ik, uh, ik uh, wil er al vanaf uh, kinds Want mijn vader, die uh, organiseerde altijd uh, de ronde van Sint-Oederode. En dan was jij van de partij? Dat was ik van de partij. Mooi man. En dan moest ik op zo'n fiets met van die zijwieltjes aan de achterkant. Want ik door dat ademnood klapte ik heel vaak uh, onderuit op het asfalt. Ideale de zijwieltjes. Die zijwieltjes. Ja, doe ik het nu nog mee. En de, oh ja, je hebt ja, ze nog. Ja, nog steeds, uh, ik zie ze inderdaad. Ja, is ze gewoon de, ja, ze, uh, zeg maar, uh, safety. vernuftige constructie. Maar dan reden we dus, die ronden van de starten altijd voor de deur van ons uh, huis, en dan, dan, dan redde ik het meestal niet tot het eind van de straat. En dan, dan denderde dat peloton ook allemaal op van die zijwieltjes. Ze keren helemaal sorry. En dan kwamen ze, kwamen ze een paar keer langs. Ja. Ja, maar dan, dan bleef je toch meedoen, omdat het was één rondje. Ja. Het probleem is nu natuurlijk dat ze 250 kilometer ja. de rond rijden. Ja, ja, dus ja. Je, je bent ze kwijt. Ik ben ze heel snel kwijt. Ja. Zeg maar, de, de kans moet ik reëel zijn. Dat ik nog eens op de Chance in die Zee met je, zijwielen, met je zijwielen. In het geel met mijn zijwielen. Uh, de kans wordt met het jaar minder, hè? Ja. Goeie. <coughs> je ziet toch een uh, carrière. Uh, ja, het putje. Een, gaan. een droom, een droom vervliegen. Een droom. Ja, want je was er uh, dolgraag bij geweest. Ja. Op dit moment nog. Ja. Ja. We kunnen even in het café gaan kijken waar ze nu zijn. Ja, daar eindig ik ook meestal. En dan... Uh... Ja, dan ben je, de teleurstelling heb je natuurlijk. En die moet je... Ja. Voordat je te, het afreageren op andere mensen... moet je, kun het, je beter uh, even een... Uh, een pernootje. Pernootjes achterover slaan. Zo is dat. Ja, daar kan ik geen maat in houden. Nee, je, daar word je voor behandeld, hè? Daar word ik heel intensief voor behandeld. Mathieu de Ridder. <lacht> Toch een, Sorry. Toch een held. Ik moet even bloed opgeven. Want dat komt tot laatste tijd ook pijn. Doe maar even. Het cabaret door Muiswinkel, Marjan Luijven en Pierre Bokma. Zo. Ja. Oh, alle namen genoemd. Petrova, Radwanska En dan zegt u... Hé, hey, dat is de damesfinale in Rosmalen. Mark Rassen. Inderdaad. En er zijn vier games gespeeld. Het is 2-2. Een beetje een rommelig begin van deze vrouwenfinale. De eerste break kwam er al in de openingsgame. Die break kwam op naam van Radwanska. In een ja, vreemde game. 40-15 was het voor Petrova. Die begon met z'n veren. Onder meer door twee aces op 40-15 kwam. Ja, toen ook weer een heel makkelijke twee dubbele fouten sloeg. Eigenlijk alle punten na die 40-15 inleverden En zo ging de openingsgame naar Radwanska. Ja, Radwanska is net teruggebroken bij een stand van 2-1. Het is dus 2-2 wat na Discussie over het laatste punt. Rad van 40-0 achter op eigen service. Verdienen. Toen kwam er een bal van Petrova. Ja, die was volgens mij ook achter de lijn. De umpire en de lijnrechter gaven de bal in ieder geval goed. En dus ging de game naar Petrova. En dat is toch wel een, een, een nadeel. Dat er ja, geen Hawkeye is deze week in, in Rosmalen. Dat was er andere jaren wel, dit jaar dus niet. Het, het systeem is vrij duur. Ik wil laten vertellen dat het rond de 25.000, 30 30.000 euro kost... om zo'n systeem een, een week lang op je toernooi te hebben. Nou, Dat is er niet. En dus ja, moeten we afgaan op wat de lijnrechters en wat de umpire... Zeggen. Het is nu de, de service game van Petrova. Die staat er 30-15 voor. Uh, ze heeft de service nog niet helemaal onder controle. Dat geldt ook voor Radwanska. Omstandigheden zijn, zijn moeilijk. Het, het, het waait hard. De speelsters hebben moeite om die service onder controle te krijgen. Maar die service is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel in het spel van Nadia Petrova. Lange speelster, veel langer dan Radwanska. Dus zou Petrova meer voordeel dan dat ze tot nu toe doet, zou ze moeten halen uit die service. Goed, vier games gespeeld dus. Petrova op 40-15 in de, de vijfde game. En toen dus naar uit dat zij op een 3-2 voorsprong komt. In een, ja nogmaals gezegd, een beetje een rommelig begin van deze finale. Ik neem dit punt nog even mee. Ja, de bal gaat uit en zo komt de Nadia Petrova op een 3-2 voorsprong in de eerste set. Nederlands kampioenschap wielrenner voor vrouwen in Zuid-Limburg, Er was een kopgroep met. Daarbij, Marianne Vos en Annemiek van Vluiten. Ja, en Amy Pieters en Lucinda Brandt Branden, die kopgroep, is er nog steeds. Uh, voorsprong op dit moment, 2 minuten. De vorige doorkomst na twee ronden was 1 minuut en 15 seconden. Betekent dus dat de voorsprong is opgelopen ten opzichte van die tijd. Maar we kregen halverwege de derde ronde, kregen we door dat de voorsprong inmiddels 2.40 was geworden. Betekent dus wel dat het peloton nu wel een klein beetje is gaan rijden. En het peloton, dat moet je niet al te groot voorstellen. Dat zijn hooguit de 20, 25 dames die daar nog achter. De rest is allemaal op uh, bijna ja, onoverbrugbare afstand uh, gezet. Zojuist zagen we hier ook helemaal in er eentje moest Gunnewijk uh, voorbij fietsten. De vrouw die voor uh, Green Edge rijdt, uh, die ook uh, al een keer een Nederlands kampioen was. Uh, laten we zeggen, het was een krijgertje van Marianne Vos. Ze kwamen zo min of meer samen over de streep. Dat was in Beek in Limburg een paar jaar geleden. Maar uh, Gunnewijk een sterke renster, uh, veel mooie koersen gewonnen al in haar carrière. Maar hier kan ze tempo gewoon niet bijbenen op dit uh, hele lastige parcours. Dat geldt voor meer vrouwen hoor. Wild Chantal Blaak, er ook twee vrouwen die je vooraan mee verwacht. Ze zitten een klein beetje in de val, want ze rijden voor de ploeg van Lucinda Brandt, die wel in de kopgroep zit. De A-drink ploeg van Leontien van Moorsel, zullen we dat maar noemen. En uh, zij mogen dus niet uh, al te hard achter hun eigen dame aanrijden. Betekent wel dat ze daarachter uh, zitten af te wachten wat er nou nog verder moet gaan gebeuren. Vier vrouwen dus aan de leiding, twee minuten voorsprong. Ja, je zou zeggen, het is nog niet gedaan, maar als je kijkt naar de samenstellingen van die kopgroep, en met name naar dat super Superduo Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Zoveel gewonnen al. Van Vleuten al winnares van de wereldbeker geweest. Is geopereerd afgelopen winter. Had een beknelde slagader of een beknelde ader in de lies. Dat is allemaal verholpen. Ze fietst nu nog beter dan dat ze daarvoor deed. En zij bepaalt toch de laatste weken bepaalt ze de wedstrijden bij de vrouwen van Vleuten en Vos. Dus samen in die kopgroep met Pieters en Brand. En ze rijden maar door. Want het is nog ver hoor. Ze hebben nog een rondje of acht te rijden. Zometeen na het nieuws van drie uur natuurlijk het vervolg van deze NK-strijd bij de dames daar in het zuiden. En verder natuurlijk ook nog andere zaken, bijvoorbeeld de stand van het land een jaar na de dood van Bin Laden. Hoe staat het in de wereld met terrorisme? Vanavond van half acht tot acht Boekenzomer.